Three uur.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 dat er allerlei gebreken aan het licht kwamen. Het Openbaar Ministerie in Duitsland... klaagt vijf ex-leidinggevenden van Volkswagen aan... in verband met het dieselschandaal. In oktober 2015 kwam naar buiten dat diesels van Volkswagen... veel meer schadelijke stoffen uitstoten dan beweerd. De vijf worden onder meer verdacht van ernstig bedrog... en overtreding van de mededingingswet. Een van de aangeklaagden is voormalig bestuursvoorzitter Winterkorn. Hij wordt ook beschuldigd van belastingontduiking... en valsheid in geschriften. Een man die in 2015 een vrouw van 96 in Amsterdam doodstak, moet zo snel mogelijk terug naar zijn geboorteland Irak. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De Irakees stak de vrouw, bijgenaamd Oma Tony, in de Amsterdamse pijp op straat dood. Hij kreeg voor de willekeurige moord TBS opgelegd, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard.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 Het weer vrij zonnig met een matige oostenwind. Het is 13 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Morgen eerst zonnig, maar s'avonds in het zuiden kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. En vanaf donderdag wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom 2 kilometer. De vertraging is wel ruim 20 minuten.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 Deze Summer heeft heel veel uh, grote hits gescoord. Waaronder uh, ook deze This Time I Know It's For Real. Ja, 9 over 3. Welkom terug bij uh, Zandvoort op zaterdag. We gaan zo dadelijk wel, wel weer bellen met uh, Jan van der Leiden, Albert-Jan. Die neemt even niet op, toch? Die neemt even niet op. Nee. Maar er is van alles aan de hand. Ja, daar, er ja. wordt uh, flink uh, gescoord op dit moment. Ja. Tussenstand op dit moment 2-1 daar in Haarlem. Dus uh, helaas wel een achterstand voor uh, SV Zandvoort.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 I wasn't looking for someone that night Now, I was never a believer But you could fall in love with the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 Een uh, foutje van uh, Oliver Rieslein bij ons en Joost Koolman, het nou, nee van Vries, uh, die scoorde makkelijk 1-0 voor Edo. Eigenlijk gelijk een minuut later was een aanval van ons en Dani Kierigold kon schitterend profiteren. Uh, ze spelen op een vrij oud kunstgrasveld. En dat was al te zien op een gegeven moment, want een aanval van uh, Edo, Koen glijdt uit.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 Oké, okay, nou flink, er wordt flink uh, gescoord. En uh, ja, je zegt ook het uh, ligt deeltelijk ook aan de, aan de grasmat uh, daar. Het kunstgras ja, is niet echt uh, geweldig. Nee, het is een heel oud veld. Uh, Milan, Berg Belekom, die staat naast. Je, in de tijd dat ik behaal op voetbal, lag het veld erop. Dus dat is al een tijdje geleden. Oké, okay, wordt tijd voor een nieuwe. Absoluut.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 Mis amigos dicen que tú no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura loca loca loca cuando me provoca pierdo y pierdo la razón cada cada cada vez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 Geweldig interview inderdaad van NH uh, in Nieuws met uh, Michel Blekemolen. Dus wel of geen uh, Formule 1. Moeten gewoon het even ja, afwachten, uh, Albert-Jan. Ja, ja, uh, dan horen ja. het vanzelf uh, wel. Toch? Klopt, klopt. Klopt. Ja, wat dat allemaal was, weet ik ook niet. Maar goed, ik wel. Jij, jij wel, oh ja, ik zie het. Ik zie het. Heel goed, nou, we gaan weer een plaatje draaien. Hier is Mel en Kim en respectable. waar ze weer is. Uh, de dames Mel en Kim en Respectable. Ja, we gaan op naar uh, de evenementagenda. Die krijgen ze zo dadelijk na deze van Eros Ramazzotti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 We're Zo krijgen we vandaag nog een klassieke uitzending of iets aan hoor. Je? Ja. ILO, we draaien hem op een verzoek. De Mr. Blue Sky. Ja, we gaan weer schakelen naar Haarlem toe, naar Jaffen de Leden. Ja, je zit live in de uitzendingen. Was het bijna doelpunt? Ja, het was uh, Nijssel Berg die met een verschrikkelijk mooi afstand keiharde keihard de lat ruikt. Um, ja, we zijn nu zo'n kleine vijf minuten onderweg, denk ik. Maar uh, Edo is heel erg uh, furieus begonnen aan die tweede helft. Die willen echt de doorbraak passeren. Nu een gevaarlijk spel, maar uh, dat resulteerde in een uh, lat van Edo. Dus, uh, uh, nu wordt kas gevloerd. Nou, er is al wat gaande, zeg. Jeutje, mensen. Dus die Joost die schoot keihard op de lat.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 4 uur. Maar we hebben nog twee platen voor je, of nou misschien wel één het witte